9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal Sander van Hoorn over de opheffing van het wapenembargo tegen Syrië. En in Cullenborg is een jeugdbende opgerold. De politie straks daarover. Hier is het NOS-journaal Dorot Meegens. Het wapenembargo tegen Syrië loopt vrijdag af en het wordt niet verlengd. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat in Brussel besloten. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op een versoepeling.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 Bijna 40 procent noemt Syrië-gangers die zijn teruggekeerd naar Nederland potentiële terroristen. Een Kamermeerderheid wil dat beltegoed minimaal een half jaar geldig blijft. Nu vervallen overgebleven minuten meestal na een maand. Volgens de Consumentenbond verdienen T-Mobile, Vodafone en KPN hieraan elke maand 68 miljoen euro. Op initiatief van D66 gaat de Kamer minister Kamp van Economische Zaken vragen dat te veranderen. D66-kamerlid Kees Verhoeven.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 Gewapende mannen openden vanuit een auto het vuur op de militairen. De daders gingen er na de schietpartij vandoor in de richting van Syrië. In het grensgebied houden zich veel Syrische opstandelingen schuil. Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon vreest dat Libanon wordt meegezogen in het conflict in Syrië. Hij is bezorgd over de aansluiting van de Libanese beweging Hezbollah bij het Syrische leger. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat er strengere Europese regels komen voor de toelating van medische hulpmiddelen.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 Het weer, eerst zon en droog, vanmiddag neemt de bewolking toe... en vanavond kan er dan vooral in het zuiden een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden aan zee, 21 graden in het binnenland. Vanaf morgen weer wisselvallig en koel en dan wordt het hooguit 16 graden. Er informatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, ochtendspits over het hoogtepunt heen. Nou, eigenlijk nog niet. Door ongeluk is het uh, erg druk rond Amsterdam... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor Knoop het Waterkraas meer. 15 kilometer file door het ongeluk op de A10. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen Afrit Volendam en Oud-Zuid 14 kilometer. En daardoor ook een lange file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Maarsen en Knoop het Amstel 20 kilometer. Op de A15-Europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Botlek-tunnel. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet omrijden via de Botlekbrug. brug Er staat 8 kilometer file, dat duurt waarschijnlijk nog drie kwartier voordat de weg weer open is. En op de A44, daarna richting Amsterdam, voor in de Oude Wetering. Vijf kilometer na een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. Koning en koningin zijn energiek begonnen aan het tournee door Nederland. Ze waren veel te vroeg in Groningen. Straks onze verslaggever met Noreen Grote wonen.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 Wie of wat wilt u met uw boodschap bereiken? Als u het weet, weten wij hoe. Waar een wil is, is cent. Den Haag! Ah, Den Haag, de residentie. Uh, van Middelburg tot Groningen, Zutphen tot Den Haag. Parklijn is echt overal. De lijst roeit nog gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over, Onder grote druk werd opeens alles vloeibaar. Europa laat het wapenembargo tegen Syrië bewust verlopen. De Britten staan niet gelijk klaar met een vrachtvliegtuig vol wapens, maar dat het kan, dat is volgens de Britse minister Heek een duidelijk signaal. Contact nu met een Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, is dat voor de Syrische oppositie ook zo'n duidelijk signaal? Nou, die zien wel degelijk dat Europa verdeeld is. En hele voorzichtige reacties, dus ook uh, sommige oppositieleden die al zeggen uh, wapens uh, uh, misschien over een paar maanden. Nee, we hebben nu wapens nodig, want nu worden elke dag onze mensen gedood. Zal het Syrische regime zich onder druk gezet voelen, denk je, door dit, zoals Heek zegt, duidelijke signaal? Weet je, het probleem van een besluit wat niet echt genomen is... Eh, namelijk het vervalt gewoon en eh, de sancties voor de Syrische regering... die blijven weliswaar van kracht... maar is dat dat natuurlijk ook in Damascus heel erg goed gelezen wordt. En die weten dus dat die wapens die misschien het verschil zouden kunnen maken... Eh, nog niet duidelijk welke wapens door welke landen ze dan geleverd worden... maar voorlopig in elk geval nog niet... Ja, dat wordt natuurlijk in Damascus ook heel goed begrepen. Dus die weten dat ze nog even de tijd hebben. Die weten dat ze eh, weliswaar moeten gaan onderhandelen... en dat is wat ook eh, de Europese... Europese ministers van Buitenlandse Zaken hopen dat de druk op Syrië nu groter wordt... om serieus te gaan onderhandelen uh, met de oppositie. Maar uh, ze hebben dus nog even dus dat gemengde signaal, wat het uiteindelijk toch is... Ja, dat, dat wordt aan beide kanten wordt dat haarscherp gezien. En uh, dus uh, ook in, in, in een verschillend voordeel uitgelegd. Mm. Hey, en hoe zit het, Alexander? Want je had het over uh, de oppositie... die ja, uh, zonder wapens moet doen. Maar krijgen zij niet van andere landen in de omgeving uh, wapens geleverd? Er worden al wapens geleverd. Dat gebeurt via individuen. Bijvoorbeeld uit Saoedi-Arabië, waar ik nu zit. Die geld ter beschikking stellen. Dat gebeurt ook semi-officieel via Jordanië bijvoorbeeld. Daar is Amerika dan weer bij betrokken. En uh, dat, dat is uh, dus niet het een kwestie dat die wapens er nu niet zijn. Er zijn alleen geen zware wapens... waarmee je bijvoorbeeld uh, vliegtuigen uit de lucht kunt schieten. Uh, uh, of helikopters. Uh, dat is iets waar heel erg behoefte aan is bij uh, de oppositie. Uh, probleem, een van de redenen waarom die Europese ministers van buitenlandse zaken het zo moeilijk hadden... is dat ze bang zijn dat wapens in de verkeerde uh, handen vallen. In handen van oppositiegroepen die heel erg radicaal zijn. Maar daarvan weten we dat dat ook al gebeurt. Op beperkte schaal, maar uh, het is gedocumenteerd... dat wapens die aan uh, uh, gematigde groepen geleverd waren... uiteindelijk gezien werden in filmpjes van de radicale groepen. Met andere woorden, die koudwatervrees... Uh, ook al is dat besluit dan gisteren uh, genomen... die koudwatervrees is nog niet weg. En dat weet iedereen. Iedereen op de grond. Dus er kunnen nu op termijn wapens geleverd worden. Gaat het ook gebeuren? Welke landen gaan het doen? Welke wapens gaan geleverd worden? Het is nog allemaal volstrekt onduidelijk. Ja, Sander, en dat is natuurlijk, dat, dat zegt de, zeg de EU-minister... dat gaat wel onder strikte voorwaarden zijn. Wij gaan scherp controleren waar die wapens terechtkomen. Kan dat? Ja, dat, je kunt een poging doen, je kunt er een, bij wijze van spreken een streepjescode uh, opplakken. Maar uh, zodra die wapens de grens over zijn, ja, dan, dan is het onduidelijk. Uh, uh, allianties wisselen op de grond. Uh, uh, soms zijn uh, die uh, groepen oppositie met elkaar in gevecht, worden wapens buitgemaakt. Uh, volstrekt onduidelijk hoe je dat dan vervolgens uh, in, de, in kaart gaat brengen. En, ja, dan zul je dus zien dat uh, wat de uitkomst ook is, dat bepaalde wapens in groepen zijn, uh, in handen zijn van groepen waar je ze eigenlijk eigenlijk niet had gewild. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan toen waar, waar uh, de Mujahedin bewapend werden en ja. waar het onmogelijk was later om die wapens daar weg te krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk het doemscenario uh, in Syrië... waarbij je van Afghanistan kunt zeggen dat dat lekker ver weg is. Maar hier heb je buurlanden die uh, uh, heel erg gevaarlijk zijn. Libanon, Irak, maar natuurlijk ook Israël... Uh, waar die wapens tegen gebruikt kunnen gaan worden. Allemaal dilemma's die nog niet zijn opgelost in Europa. Sander van Horen over wapens voor Syrië, voor de oppositie daar eventueel onder voorwaarden. Terug naar eigen land, naar Culemborg. U hoorde er al over in het bulletin. Bij een politieactie zijn zeven jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar... vanochtend vroeg van hun bed gelicht. José Alberts, woordvoerster van de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben deze jongeren op hun geweten? Uh, de zeven jongeren die vanmorgen zijn aangehouden... Uh, die denken wij dat wij de, dat we de kernleden zijn. van een, jeugd die zich bezighoudt met, een jeugdgroep die zich bezighoudt met criminele activiteiten. Een uh, jeugdbende dus. En wat hen eigenlijk, eh, uh, ja, te lasten wordt gelegd. dat zijn onder andere 250 inbraken die we op dit moment in onderzoek hebben. Maar ook het, uh, het witwassen van geld wat uh, mogelijk gestolen is bij die inbraken. van goederen. Uh, en daarnaast ook het, ja, goed, het structureel bedreigen, intimideren, beledigen van onder andere buurtbewoners. Zo, dat is een flinke lijst. En ze zijn er jong bij. Jij vroeg bij, mevrouw Albers. Ja, dat klopt. Uh, de jongste is 16, de oudste is 20. Dus dat is inderdaad nog maar net volwassen. Ja. En dan 250 inbraak en witwassen van geld. Heeft u enig idee om hoeveel het in totaal gaat? Om hoeveel geld? Nee, nou, ik noem even het voorbeeld uh, het witwassen van geld. Maar kunnen er kunnen ook dus goederen zijn die weggenomen zijn ja. bij uh, inbraken... die vervolgens verkocht worden. En waar dan bijvoorbeeld uh, kleding of andere luxe artikelen van gekocht worden... voor uh, de heren in dit geval zelf. Ja, maar het is een flinke buit, al. Ja, maar dat is, uh, dat, dat is een deel van het verhaal. Het andere deel dat is ook de grote overlast die zij veroorzaakten uh, in de buurt, in hun directe woonomgeving. Zoals ik net al aangaf, uh, gaat het dan uh, om intimidatie, maar ook het hinderlijk volgen van mensen, het plegen van vernielingen, zowel van uh, buurtbewoners be als van de gemeente, nou, uh, gevaarlijk rijgedrag vertonen in de buurt. Een hoop overlast dus ook. Ja, klinkt niet goed. En, en, en deze zeven jongeren, u zegt het zijn de kernleden van de jeugdbinnen. Dat impliceert dat er nog meer is. Ja, het uh, lokale politieteam in Culemborg heeft ongeveer 50 jongeren in beeld. Uh, waarvan wij denken dat die in wisselende samenstelling zich toch ook bezighouden met die criminele activiteiten. Ook allemaal vandaag, uit de weide? Uh, ja, die komen allemaal uit de weide. Uh, het is veel van kennen en gekend worden uh, van elkaar... En de zeven die vandaag zijn aangehouden, ja, dat zijn echt de, de zwaardere jongens, zeg maar. De kernleden van die groep. Goed. Nou, er volgt nog meer, vermoed ik, als ik u zo hoor, mevrouw Alberts. Dat sluiten wij zeker niet uit, nee. Nee, dat dacht ik al. José Alberts, voorzitter van de politie Culemborg. Dank u wel. Nou, we gaan naar Groningen. Daar is Menno Rem. We hoorde hem net al. Het koninklijk paar is uh, daar te vroeg aangekomen. En ze hebben de vaart er goed in. Ja, zeker. Ze zijn ook iets eerder uh, klaar bij de commissaris van de koning en de burgemeester. Ze zijn inmiddels uh, Martini-Kerkhof opgelopen. Veel kindjes hier langs de kant. Allemaal schoolklassen die uh, meegemaken. Uh, dat ze ook een keer de koning en koningin zien. Uh, het paar loopt uh, over het uh, pleintje heen. Uh, richting, dan moet ik even over de hoofden heen kijken. Een kindercircus wat hier uh, is. Het uh, circus Santelli. Daar zullen ze even kijken. Daar zullen alle uh, wij... Uh, ja, eens even kijken. Er zijn een beetje acrobatische voorstellingen die worden gegeven. Nou, dan blijven ze eventjes uh, staan kijken. knikje je naar de, de mensen. Ze hebben al wat uh, papiertjes en tekeningen in ontvangst mogen nemen. Nou, eens even kijken wat hier gebeurt. Wat acrobatiek. Lijkt het een hele schoolklas, jongens en meiden die een voorstelling gaan geven aan het paard. Nou, die staan erbij te kijken. En zo zal, denk ik, eigenlijk de hele dag wel uh, zijn. Langs de hekken, tussen de hekken door, zoals je dat met Koninginnedag uh, ook wel ziet. Mensen langs de kant zwaaien en dan hier en daar eventjes stoppen... om te kijken wat, uh, wat de plaatselijke bevolking bedacht heeft. Nou, de muziek is er. Het dansen kunnen jullie niet zien. Of tenminste, de acrobatiek is het meer. Ik denk, ik schat in dat het een minuutje, twee minuutjes zal duren... en dan gaan ze weer verder, lopen ze langs de Martini-toren... richting de Grote Markt, waar uh, ook allerlei activiteiten zijn georganiseerd... om het paar een beeld te geven van Groningen. Menno Remmeijer is daar, hij doet de hele dag verslag van het begin van de tournee. Nederlandse dj's zijn al jaren aan de top... en daarom komt er nu een apart blad, straks een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Kosovaarse hoofdstad Pristina hebben duizenden etnische Albanezen betoogd... tegen de arrestatie van vroegere leden van het Kosovaarse Bevrijdingsvaar. De UCK worden verdacht van oorlogsmisdaden. De protest mondde al snel uit in een demonstratie tegen EULEX. Dat is de Europese politiemissie in Kosovo. We gaan naar correspondent Joost van Egmond. Joost, waarom is die Europese politiemissie in Kosovo, Eulex, nou de gebeten hond? Nou, deze arrestaties zijn verricht op last van Eulex. Eulex is er vooral om de politie en justitie in Kosovo te versterken. Maar tijdens dat proces doet het de meest gevoelige zaken nog steeds zelf. En ja, dan kun je het eigenlijk niet goed doen. Serviërs vinden eigenlijk consequent dat Eulex veel te weinig doet om achter oorlogsmisdaden van dit Kosovo-bevrijdingsleger, het UCK, aan te gaan. Maar. Doe je wel iets, dan krijg je demonstraties als deze. Veel abonnees de Kosovaren en dan met name veteranen en hun sympathisanten, dat zijn er nogal wat. Die zien ieder onderzoek als een aanval op hun UCK. En veel mensen zien de oorlog nog steeds heel erg zwart-wit. Het idee dat het UCK geen puur schone handen zou hebben, dat gaat er bij deze demonstranten absoluut niet in. En dan krijg je dus vrevel tegen Eulex. En wat doet de Kosovaarse regering? Ja, die zit in een heel lastig pakket. Uh, de grootste de regeringspartij is nou juist gebouwd op de erfenis van het UCK. En premier Hashim Tachi die was zelfs de leider van dezezelfde UCK-afdeling... waarvan deze, deze zeven arrestanten nu vandaan komen. Dus ja, hij is eigenlijk, het zijn zijn oude strijdmakkers die hier nu um, verdacht worden. Nou, de premier liet dan ook direct weten dat volgens hen die beschuldigingen ongefundeerd zijn. En dat zet natuurlijk ook weer extra druk op het onderzoek. Sommige partijleden die uh, betoonden ook steun aan de demonstratie. Ze liepen mee en die demonstratie liep weer op om het mandaat van Eurex in te trekken. Kortom, het is heel erg moeilijk werk in deze omstandigheden. Het werk van Eurex ligt opnieuw onder een vergrootglas. Hey, hoe staat het eigenlijk met dat onderzoek naar de premier premieretatie? Werd zijn naam nou niet genoemd in verband met orgaanhandel? Dat werd hij zeker en ja, dat is de politiek gevoeligste zaak van allemaal natuurlijk. Uh, wat er daar zou zijn gebeurd is dat UCK zou onder andere gevangenen hebben vermoord en hun organen op, hebben verkocht op uh, de illegale orgaanmarkt. En ja, die beschuldiging kreeg extra geloofwaardigheid toen eerst de oude aanklager van het Joegoslaviëtribunaal, Carle Del Ponte, en later ook Dick Martien, een onderzoeker van de Raad van Europa, daar eigenlijk wel, wel aanwijzingen voor zagen en opriepen tot nader onderzoek. Tachi zou van dat alles af hebben moeten weten, hoewel hij dat in alle toonaarden ontkent. Mm. En ook die zaak ligt nu bij Eulex. Ze hebben een speciaal team erop gezet, maar over de vordering wordt, wordt heel erg weinig bekendgemaakt. Het is nu ruim twee jaar bezig en eigenlijk weten we nog niet. Ze willen natuurlijk in alle rust hun werk kunnen doen, maar ja, deze demonstratie toont ook weer aan dat het eigenlijk heel erg moeilijk is in deze omstandigheden. Ja, zo niet onmogelijk lijkt Mijn Correspondent Joost van Egmond, dank je. Het is informatie bij de ANWB Edwin Gerrits. ochtendspits gaat eh, maar moeizaam weg. Hè. Er blijven ook maar ongelukken gebeuren. Ja, en vooral bij Amsterdam heb je daar veel last van. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat voor Knoop het Watergraas meer nog 15 kilometer file. Wat komt er een ongeluk op de ring van Amsterdam? Op de A10 Oost en Zuid richting Den Haag... staat voor Amstel Business Park 10 kilometer file. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... is de rijbaan dicht bij de Botlektunnel na een ongeluk. Er staat 8 kilometer file. Gisteren is het eerste nummer van DJ Mac gepresenteerd. Dat is geen computer, maar een blad. Om precies te zijn, de Nederlandse variant ervan. De Engelse bestaat al langer... en verzorgt elk jaar de bekende ranglijst van beste DJ's van de wereld. Met de afgelopen vijf jaar Armin van Buren op nummer 1. We doen het hartstikke goed en daarom denkt de Nederlandse uitgever... dat er wel behoefte is aan zo'n blad in ons land, Roel Bouw... stortte zich natuurlijk in het bijbehorende feestje. Best leuk hoor, een reportage maken over een nieuw dj magazine Alleen het is heel slecht voor je oren en slecht voor je stem... want je loopt voortdurend te schreeuwen. Dit is Ferry Korsten. Welke plek die precies inneemt in de top 100, weet ik even niet. Maar hij staat er zeker bij en is daarmee een van de vele Nederlandse DJ's die het ontzettend hebben gemaakt in de wereld. En dit blad kan er misschien een beetje toe bijdragen dat nog meer beginnende DJ's die lekker zitten te knutselen op hun zolderkamertje. Ook dat succes bereiken, de grote podia, de roem en misschien ook wel de money. Lieve mensen, laat de van Ferry Kort staan. Zo, even de rust opgezocht om te praten met de hoofdredacteur van het nieuwe blad, Anthony Donner. Voor wie is dit blad nou eigenlijk bedoeld? We hebben het niet alleen maar over de bovenlaag DJs, maar ook juist het aanstormende talent. Dat is eigenlijk de meest belangrijke groep dj's die uh, ons uh, blad moet gelezen natuurlijk. Want ja, dat zijn er nogal wat, hè? Twintig er... tot 50.000. vooral jongens, denk ik, houden zich Klop, bezig ja. met het maken van muziek. Ja. ja, het is zo populair. Er worden meer draaitaals verkocht tegenwoordig dan scooters. Dus iedereen wil DJ worden. Ah, niet iedereen wil DJ worden, nee, iedereen, iedereen wil Armin van Buren worden. Uh, dat ja. imago, dat trekt heel veel mensen. Je, je, je vliegt met je privéjet de hele wereld over... en je rijdt in limousines, een paar wodkaartjes zuipen... en uh, een paar lekkere wijven meenemen naar je hotelkamer. Nee, daar komt veel meer werk bij... Ja. En je hebt zoveel concurrentie. Dus om de Tweede armen van Buren te worden, moet je gewoon op gaan vallen. De concurrentie is blijkbaar zo killing dat DJ's vanzelf naar mijn microfoon toe komen om zichzelf even te pluggen. Ja, ik heet uh, DJ Miss Brown. En de muziek die ik zelf produceer is uh, house. Gewoon iets wat lekkere beats heeft en uh, house zie En hoe is het met de carrière? Nou ja, ik doe het al 14 jaar. Dus met mijn carrière gaat het hartstikke goed. Alleen ja, je moet natuurlijk veel mensen kennen om gewoon op de vetste plekken te staan, alle clubs en zo. Het zijn twee werelden. Het is A, vriendjespolitiek. Uh, je moet de mensen natuurlijk een beetje kennen. Soms moet je kont kussen en ik ben te eigenwijs daarvoor. Wat is je droom? Uh, Pasha vind ik toch te gek, ja. Of Pasha op je pizza. Ja. Is het belangrijk dat er zo'n blad is voor jullie als DJ's? Absoluut. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen bezig met betrekking tot DJ-software, DJs, alles wat ermee te maken heeft voor de producers. Ja, dus elke dag is er weer wat nieuws. Welkom bij de officiële launch party voor DJing NL. Het werd tijd. Middels zo'n blad, dan leer je zeg maar heel veel artiesten ja, hun achtergronden kennen. Uh, je weet waar ze vandaan komen uiteindelijk. je weet hoe ze hebben gestruggeld. Ja, gestruggeld? Ja, want dat dus, was het? Ja, uiteindelijk wel. Het is nu echt een institutie, weet je, DJ-land. En dat was het vroeger niet. En dat hebben we toch echt zelf neergezet. En, en dat, daar kan eigenlijk nieuw talent heel goed van profiteren. Het scheelt ze een heleboel jaren in ieder geval. <laughs> De laatste spreker die u hoorde was DJ Chucky. Hij gaat op tijdens de presentatie. Hij is trouwens de nummer 35 op de wereldranglijst. U kunt het allemaal lezen in DJ Mac. Ja. Gaan we nog een keer naar Rotterdam. U hoort hem al. Mark op, Robin Visser is ja. daar. Hij komt eraan. Al dan niet die... met ja, schroevendraaier. Ik kom, ik... En praat vanochtend over reshoring, en social return. We zien een foto ook van je, die heb je doorgegeven via Twitter. En op je blog ja, ben je het. te volgen. Ja, met Roseline, de stagiair, die is mee, die staat er ook op. Waar, zit ja, waar, waar staan jullie op, Mark ja, wat, wat zijn dat? Wij, wij, zitten in een, wij zitten in een, Roseline. we zitten in een afvalcontainer, hè? Jenen? Ja. ding wat in de grond zit. Ja. Rosalien zit erin. Ja. Ze wilde er echt zelf in. Ik ben daar niet verantwoordelijk mm. voor. Hoewel nou, dat ik straks nog uitgehaald word ja. ook. Ja. Zeg, ik was even met zo'n ding in de weer hier, want, maar dat valt nog niet mee. Nee, nee. nee wat, wat bent u aan het doen hier? Wij zijn ze nou aan het rechtop zetten. Die, de zijn containers. de containers aan het rechtop zetten? Kijk, ja? daar staan ze. De rind. Oh, daar gaan ze rechtop staan. Ja. Zetten we ze ja, Er worden hier uh, bij Ferrofix in Rotterdam... worden ...die huisvuilcontainers, die ondergrondse containers uh, in elkaar gezet. Dat is iets wat vroeger... Uh, in Polen gebeurde, mevrouw Kweto, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, mevrouw Kweto is uh, manager hier in dit, uh, in dit bedrijf. In dit bedrijf werken ongeveer 125 mensen uh, met een zogenaamde arbeidshandicap. Uh, dat klopt. Dus dat is een beetje wat vroeger naar de sociale werkplaatsen ging. Hè? Ja, een SW-indicatie noemen ja. we dat in de ja. volksmond. Zeg maar. Nou hebben we vanmorgen al het fenomeen of... Uh, nee, uh, reshoring hebben we uh, al behandeld. Dus mm -hmm. reshoring, dat betekent dat werk, uh, laaggeschoold werk... of werk, laag betaald werk... wat de afgelopen decennia naar het buitenland is uh, verhuisd... dat stroomt nu weer een beetje terug om allerlei redenen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de transportkosten. Hè? Die containers werden vroeger in Polen gemaakt. Nou, dat, dat kost natuurlijk veel brandstof en, en vrachtwagen... Capaciteit om dat weer dus Dat doen we nou weer hier. Ja. Maar ik had het vanmorgen al even aangekondigd. We gaan het ook even over social return hebben. Dat is ook zo'n begrip wat vanmiddag hè, met werkgevers en werknemers samen besproken. Wat is dat social return? Ja, eigenlijk als we het letterlijk vertalen: sociaal en dan terug doen, hè, return. Wat zegt u? Nee, ik heb u niet nodig. Dank u wel. Wat gaat u doen? Eten. Oh, u gaat eten. Ja, dat is ook heel belangrijk. Eet smakelijk. Hij gaat even sociaal eten en dan ja, gaan we even de... de sociale return. Sociaal return ja. doen, ja. Wat inderdaad. is dat? Um, dus de letterlijke vertaling. Sociaal ja. en return is dus terugdoen, hè. Dus wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt... is dat je um, iets terug gaat doen op het sociale aspect. Ja. Dus bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidshandicap... zoals die hier werken, mm -hmm. of voor langdurig werklozen enzovoort? Ja, dat je zorgt dat je daar inderdaad werk voor ja. uh, hebt. Daar en werd twintig jaar geleden niet echt over gesproken, hè? Over social return. Nee, ik denk dat we daar... Um... Ja, wel hadden niet uh, de vraagstukken die we op dit moment hebben. Ja. Dus de uitdagingen om zoveel mensen die nu werkeloos zijn... weer aan de slag te krijgen of te houden. Ja. Ja. Er is natuurlijk ook een andere uitdaging. Dat is de participatiewet, hè, die uh, volgend jaar in werking treedt... waarin ook gewoon aangegeven wordt dat werkgevers iets moeten gaan doen... met dit soort mensen zoals die hier werken. Ja. Die, en die dat... probeert dat eigenlijk een beetje voor te zijn? Ja, het heeft een raakvlak. Hè. De, de participatiewet zegt dat je zoveel mensen in dienst moet hebben... Ja. En wat wij doen is, wij hebben ze natuurlijk al in dienst. Maar wij kunnen ook meedenken als het gaat om hoe vul je dat in. Dus je kan meedenken over het, het stuk maatschappelijk verantwoord. Over het stuk social return. Ja. Maar um, we kunnen ook iets met de producten doen. Ja. Dat. Juist, ja. zoals die containers bijvoorbeeld als een ja. voorbeeld. Ja, gaat u zelf ook vanmiddag naar die... Uh... Ja. Ja? ja, ik ben daar ook aanwezig. Oké, okay, nou dan horen we het nog wel, hè? Ja, zeker weten. Ja. Dan maak ik hier het werk maar even af, want uw werknemer is uh, gewoon gaan eten. Ja, het is nu... Meer... hier ja. nog genoeg te doen. <laughs> gaan hier we hier samen doen. Dan gaan we dat hier samen even afmaken. Ik zou zeggen, uh, de groeten uit uh, Rotterdam. Kom op, we gaan het werken. Vergeet je de stazerne niet? Aan de kant, pas op! Oh, en de stagiair moet ook mee. Kom op, Roseline, we gaan. Uit de vuilcontainer. Ja. Reshoring en social return hoorde u uitgelegd door Mark -Robin Visser vanavond. Moeiteloos door naar Groningen met Norine is bij het bezoek van het koningspaar aan de provincie. Zo, dat gaat er uh, heftig aan toe bij jou. Dat is muziek, hè? Oh, is dat nou Ja, dit is een nieuwe <laughs> generatie. Is dat nou muziek? Ja, <laughs> ja. ja dit, we hebben net uh, een, een optreden gehad van de Big Band op, het, uh, op de Grote Markt. staan uh, lekker in het zonnetje bij het uh, stadhuis. Koning en Koningin, koningin uh, hebben zich uit laten leggen over het Forum in, uh, in Groningen. De nieuwbouw uh, aan de Grote Markt. krijgen intussen ook van alles in hun handen getouwd. Ik kijk even bij de dames die erachteraan lopen en alles moeten ontvangen. Dat zijn net bloemen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En jij hebt echte bloemen? Ja, ik heb en wat, echt... wat voor groots heb jij? Heel papier. Van uh, Maxima en Willem-Alexander. Gemaakt door nog, een kindje. We hebben nog geen 100 meter afgelegd en jullie lopen al met de handen vol. Ja, ja allemaal kinderen van basisscholen met uh, tekeningen. Wat Druk is het wel, uh, niet alleen kinderen van basisscholen die ik. Uh, op de Medine Kerkhof staan, zag staan. Maar hier op uh, de Grote Markt... staat er toch ook rijen dik met... Uh, gewone stadjes en omlanders. Zoals het dan hier heet. Uh, mensen uit de stad... en mensen uit uh, de omgeving. Die komen kijken naar het, uh, het Koningspaard. Dat zich rustig laat informeren... over Energy Valley. Een uh, speerpunt hier, de Energy Valley Academy. Uh, staat er dan. Kijken naar optredens... Uh, die er ook plaatsvinden. Ook slag presenteert zich hier. Ja, en zo... Zo keutelt het een beetje door om het lijst oneerbiedig te zeggen. En lekker in het zonnetje, kennis maken met de stad Groningen. Koninklijke keutelen in Groningen. Je hoorde menno uit. En het keutelt ook misschien gewoon door bij Sven Kokkeman. Sven, goeiemorgen. Jazeker, de dag die je wist dat zou komen voor Groningen en Drenthe. Uh, verder, uh, supersnel internet betekent ook supersnel cash voor gemeenten. De VVD onderzocht wat glasvezelbedrijven betalen aan gemeenten bij de aanleg van internet. En dat loopt op in de tonnen. Wanneer woon je samen? Dat is ook een vraag die we gaan beantwoorden. Maar het is niet duidelijk voor elke 65-plusser. De Oudere Bond eist nu van het kabinet opheldering hierover. En voor de liefhebber: in Zeeland wordt een haarlokje van Koninklijk. Willem 1 geveld. Shom. Nou, allemaal ik te ik horen. Al nee, jij? Nee. Bij de Cairo. Kan <laughs> nog een keer gebruiken. Dit is Radio 1. Ja, Op je <laughs> Half tien. Dorland Megens met het NOS journaal. Dorland. De moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn is met veel geweld gepaard gegaan. Volgens Spaanse media is Severijn gemarteld en is zijn lichaam in stukken begraven. Zondagavond werden de lichamen gevonden. De twee werden dagenlang vastgehouden in de flat van voormalig technisch directeur Juan Cuenca Lorente van CAV Murcia, de club waarvoor Visser had gespeeld. De man wordt door de Spaanse politie beschouwd als hoofdverdachte. Bijna driekwart van de Nederlandse moslims ziet geloofsgenoten die naar Syrië gaan strijden tegen president Assad als helden, meldt het NCRV-programma Altijd Wat vanavond. 70% van de autochtonen noemt de moslimstrijders geen helden en rond de 40% noemt Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland potentiële terroristen en vindt dat ze hun paspoort zouden moeten inleveren. De politie heeft in Culemborg zeven jongeren opgepakt... die deel zouden uitmaken van een jeugdbende. Werden vanochtend vroeg van hun bed gelicht. Jongens van tussen de 16 en 20 jaar. spelen het afgelopen jaar woninginbraken... en volgens de politie intimideerden de jongens... bewoners in de wijk Terweide in Culemborg. Dat zijn de hoofdpunten. Nou, is de ochtendspits dan nu voorbij, Edwin Gerritsen? Nou, nog steeds niet, Lara. Er staat nog 80 kilometer file. De meeste staan nog bij Amsterdam en Rotterdam. Ongelukken die veroorzaken nog de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor het Holendrecht 7 kilometer. De A6 Lelystad Muiden voor het Muidenberg 8. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Den Haag... voor watergaas Watergaasmeer 7 kilometer... De A15-Europort richting Rotterdam... is de tunnel nog steeds dicht na een aanrijding. Het verkeer moet omrijden via de Botleck-brug, maar er staat wel 8 kilometer. De A16-Breda richting Rotterdam voor knooppunt Riedenkerk 4 kilometer na een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Supersnel internet is een melkkoe voor gemeenten, zegt de VVD. De Oudere Bond wil duidelijkheid van het kabinet over samenwonen. Haarlokje van Koning Willem I komt onder de hamer. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna twee over half tien. Dit is de KRO. Hier is Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend kort en krachtig in Venlo. Waar steeds meer huizen worden gekocht door Polen. U kunt me het volgen op Twitter. At en Reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen Nederland.nl. Supersnel internet, dames en heren, betekent ook een snoepersnel cash voor veel gemeenten. De VVD onderzocht wat glasvezelbedrijven betalen aan gemeenten bij de aanleg van internet. En dat loopt in de tonnen. VVD Tweede Kamerlid Bart de Liefde. Goedemorgen. Goedemorgen meneer hoe, Kokkelman. Hoe weet u dat? Omdat ik naar aanleiding van wat berichten die ik ontving van een aantal consumenten, bedrijven en een aantal gemeenten ben gaan kijken hoe dat nou in elkaar stak. En zodoende kwamen deze cijfers boven tafel. Ik heb ook de bedrijven, de kabelbedrijven die het betreft, benaderd. Ja, welke cijfers? De cijfers die te vinden zijn in de lezersverordeningen van alle gemeenten in Nederland. Ja, en die bedragen? En die bedragen die verschillen sterk. Uh, een gemeente als Middelburg rekent bijvoorbeeld uh, een vast bedrag... 133 euro voor die vergunning. En dan, kunnen, dan kan er gewoon glasvezel in de grond worden aangelegd... onafhankelijk van hoeveel meter of kilometer dat is. Ja. Maar een uh, gemeente als uh, Rotterdam bijvoorbeeld, die, uh, die spant de kroon. Uh, want die rekent uh, uh, een vast bedrag van 636 euro... En uh, vervolgens 4,30 euro per meter die er de grond in gaat. En dan kom je op een totaalbedrag van? En dan kom je, als je alle gemeenten vergelijkt, ik heb een vaste uh, afstand genomen, 80 kilometer. Dan kom je op 344.636. euro 636, En uh, de gemeente Middelburg is 133 euro. Dat zijn nogal verschillen. Nou, de, uh, uh, van drie nullen en dan ook nog eens een keer drie keer zoveel, plus drie nullen. Dat klopt, ja. Dus daar zijn we uh, erg van geschrokken. En... en waar komen die verschillen dan vandaan? Dat, uh, dat komt omdat de gemeenten, naar ik vermoed, uh, op zoek zijn naar uh, nieuwe inkomstenbronnen. En uh, glasvezel op dit moment uh, uh, wo grootschalig wordt uitgelegd in Nederland. En uh, gemeenten dus denken van nou, daar kunnen wij geld aan verdienen. Uh, dus we gaan die lasers verhogen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En waar, waar zijn die tonnen op gebaseerd? Nou, dat zou u denk ik aan iedere individuele gemeente moeten vragen. Waar het heb mij om u dat gaat, niet gedaan dan? Is, ik, heb, uh, ik heb een aantal gemeenten benaderd. Maar waar het mij om gaat is dat wij uh, hebben ingezet... op uh, het digitaliseren van Nederland. Om onze concurrentiepositie in Europa, maar wereldwijd ook, te versterken. Ja. En onze concurrentiekracht uh, brengt dan groei met zich mee. Maar als de gemeente vervolgens... Uh, dat de aanleggen zo waanzinnig duur maken dat, uh, dat uh, gemeenten uh, of mensen daarvan afzien, ja. Ja, dan, uh, dan lopen we weer een achterstand op. En volgens mij willen we juist groei ja. zodat wij uit de crisis kunnen komen. Maar zijn er veel mensen die er af hebben gezien? Uh, mij zijn een aantal bedrijven bekend uh, die uh, hebben afgezien van de aanleg van glasvezel... omdat de gemeente te veel geld vroeg. En uh, er zijn nu ook uh, gevallen bekend dat uh, de investeerders uh, in dat glasvezel... afzien van het aanleggen in bepaalde gemeenten, omdat de lezers zo hoog zijn. Dus indirect uh, uh, leggen die gemeenten, ontzeggen die gemeenten hun inwoners supersnel internet. Just, dus er zijn gemeenten dus die uh, willen en weten dat de prijs voor het aanleggen... van die glasvezelkabels zo hoog is... Uh, hun uh, inwoners glasvezel, glasvezel onthouden? Nou ja, ze maken de, de, de lasers zo duur dat de, dat de, gemeente, effe, dat de bedrijven dan zeggen: van, Nou, dan gaan we wel naar een gemeente waar het iets goedkoper is. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen: in de, in de... Uh, in 2012 was het, de aanlegkosten gemiddeld 3 à 4 euro per woning. En inmiddels zijn die gestegen naar 20 euro per woning. Nou, dat zijn forse kostenstijgingen. Ja. Waar uiteindelijk de consument voor betaalt en de bedrijven. Nou, dat zou ik u vragen. Want als uh, de gemeenten heel veel geld vragen... en die glasvezelbedrijven dus heel veel moeten betalen... dan komt dat vroeg of laat misschien wel terecht bij de consument. Of niet? Ja, en dat, uh, dat gaan u en ik en uh, alle andere miljoenen Nederlanders... die graag snel, supersnel internet willen, ja. gaan, gaan dat betalen. Ja. En ik ik voel weinig voor een soort van verkapte lokale internetbelasting. Ja, en nu? En nu? Minister Kamp die gaat volgende week in Europa in overleg in de Telecomraad... De bedoeling, daar ligt, een, daar ligt een plan om de aanleg van breedband goedkoper te maken. Um, en de gemeenten doen nu net in Nederland het tegenovergestelde. Ja. Dus ik ga uh, minister Kamp uh, vragen om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat wij meedoen in Europa. En het niet duurder maken, maar goedkoper. Ja, nou hebt u ook een partijgenoot in Brussel zitten. En die heet Nelly Kroes. En die gaat hier ook toevallig over. Ja, maar die gaat er niet over wat de gemeenten uh, in Nederland voor lezers heffen. Nee, tenzij de Europese Unie daar allerlei regels voor uh, gaat bedenken. Nou, laten we. Die stap nou eens niet zetten, meneer Kokkelman. Want dat is wel een hele grote sprong die u neemt. Maar welke, welke stap dan? Moet minister Kamp dan naar nou al die gemeenten gaan en zeggen... hier met mijn me centen? Nee, wat we met elkaar moeten afspreken en met de Nederlandse gemeenten... is dat er een redelijke kosten in rekening mogen worden gebracht. Wat zijn redelijke kosten? Nou, de uren die een ambtenaar bijvoorbeeld kwijt is... met het bestuderen van de aanvraag van een vergunning. Ja. En uh, ja, kan de kan herbestraatingskosten. Duren, ja, sommige ambtenaren werken wat sneller dan anderen. Ja. Um, dat soort kosten uh, die worden gemaakt door gemeenten. En die mogen uh, prima in rekening worden gebracht ja. uh, bij, de, bij de bedrijven die glasvezel aanleggen. Maar kom je dan eerder op de 133 euro uit Middelburg of op de 344.000 euro uit Rotterdam? Mm, ik, ik schat zo in dat je ergens onder de 1.000 euro uh, zit. Uh, sommige gemeenten werken wat efficiënter dan andere. Maar laten ja. we zeggen dat uh, 1.000 euro goedkoper een, een heel reëel bedrag is. Ja, dus geen tonnen? Absoluut geen tonnen, en moet dat minister betalen Kamp... u en ik uiteindelijk. Ja, En moet minister Kamp dan die tonnen terug gaan halen in Rotterdam? Nou, ik denk dat het uh, heel wijs is als de gemeenten die zulke exorbitante bedragen vragen... dat die gemeenteraad dus even achter de oren krabben en zeggen van... nou, wij willen onze inwoners geen supersnel internet onthouden. Ja. Laten we die levensverordening eens aanpassen. Dat ja. is de snelste weg. Ja. Um, dat uh, willen ze natuurlijk niet, want die gemeenten zijn namelijk opgezadeld door u onder andere met enorme bezuinigingen. Dus als ze ergens geld kunnen weghalen, dan doen ze dat omdat ze anders uh, gaat in hun eigen begroting krijgen. En ja, weet u wat het is? We geven uh, miljoenen per dag meer uit dan dat er binnenkomt als overheid, als overheden. Dus ook de ja, gemeente. Ja, ken ik dat verhaal, maar het gaat nu even over die gemeente. Ja, maar dat is dus het antwoord dat u van mij krijgt, meneer Kokkoman, want dat is het probleem waar we mee zitten. En dit is een, een, een hele korte termijnstrategie van die gemeente... die ik ernstig uh, ontraad. Omdat uiteindelijk u en ik dat betalen... en we de concurrentiepositie van Nederland verslechteren... Ja. ten opzichte van andere Europese landen die het wel slim aanpakken... door goedkoper uh, glasvezel te gaan aanleggen. Dus u zegt tegen de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld... wij pakken wel geld van u af, want we moeten allemaal bezuinigen... en als u dat geld probeert terug te winnen via glasvezel... dan gaat dat feest mooi niet door. Nou, ik vind dat uh, zeer onverstandig, omdat Rotterdam uh, nogal wat bedrijven heeft en uh, volgens mij ook nog wat nieuwe bedrijven zou willen aantrekken om hun uh, concurrentiepositie te verstevigen. Maar als je uh, zulke dure rekeningen neerlegt, dan prijs je ze zelf uit de markt. Ja. Dus uh, volgens mij moet Rotterdam dat zelf ook niet willen. Goed, maar dat doen ze wel. Uh, dus uh, klaarblijkelijk zijn ze nog niet overtuigd van uw gelijk. Uh, dus daar hebt u de minister van de Economische Zaken voor nodig om ze daar nog eens op te wijzen. Meneer Kokkerman, we zijn vandaag net begonnen met dit onderwerp. Ik heb uh, uh, zeer veel overtuigingen van mijn overtuigingskracht... en die van, die, van minister Kamp. Ja. Uh, dus uh, ik heb er alle vertrouwen in dat, uh, dat de gemeenten... die nu nog hoge rekeningen eisen... zich nog wel, <coughs> excuse, zich maar wel eens uh, achter de oren gaan krabben. Bart de Liefde, Tweede kamerlid voor de VVD. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een kat die weken werd vermist, bleek levend onder de motorkap van een auto te zitten. Hij werd pas ontdekt toen het storingslampje van de koelvloeistof ging branden. Hoe lang kan een kat zonder eten of drinken? Dat is natuurlijk de vervolgvraag aan dierenarts Jelke Jan Smit uit Den Haag. Eten, dat kan niet zo lang bij katten, want katten ontwikkelen vrij snel een leververvetting. En dat kan al na 24 tot 48 uur plaatsvinden. Nou leven ze wel langer, ze gaan niet meteen dood, maar ze worden er wel heel erg ziek van drinken, dat wordt ook moeilijk. Dus die katten kunnen niet heel lang zonder drinken. is eigenlijk net zoals bij ons. Dus laat dat een paar dagen zijn hoog uit. En anders zullen ze uitdrogen en sterven. Dus deze kat moet wel aan uh, ergens water hebben gevonden. En uh, iets als een koelvloeistof. Dat overleven ze ook niet, want daar krijgen ze nierfalen van. Uh, dat is zeer giftig. Dus uh, dat zal een regenwater moeten zijn geweest. Ik heb vaker katten meegemaakt, die onder motorkappen hebben gezeten. En die hebben ook veel brandvonden... En vaak andere verwondingen aan de buitenkant. En dat is na één ritje al. Dus ik denk dat deze kat eerlijk gezegd niet zo lang onder de motorkap heeft gezeten. Al dus het antwoord van de dierenarts. Heeft u ook gevraagd bij het nieuws? Bijvoorbeeld wat is leververvetting? Dan kunt u ons mailen naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Venlo. Marielle Beers. In een mooie Limburgse buitenwijk. Keurig verzorgde tuin hier. Samen met George Vossen. Makelaar. En de laatste tijd heeft u opmerkelijk veel Poolse klanten. Ja, ik heb, dit jaar is er een bijzondere groei van de belangstelling van Polen. En het is net alsof zich als een olievlek gaat uit, uitschrijken. Hoe komt dat? Ik heb geen idee, maar, maar praat ik rond. De Polen die hier werken, het wordt er steeds meer. Er zitten nu 25.000, 20.000 Polen hier. Huis, huisvesting is, is uiteraard wel een, wel een pro probleem. Maar, er zijn, maar de Polen hebben allemaal inkomen en komen er nu achter dat ze hier ook een huis kunnen kopen. En dat ze relatief goedkoop een huis kunnen kopen. Wat kost het hier, een huis? Uh, Zo'n uh, zo uh, Dit is dan een half vrijstand woonhuis, nou en ook met behoorlijk wat grond. Hè. Uh, praat je over 120.000 euro. En kunnen ze daar dan ook een hypotheek voor krijgen? Daar kunnen ze heel makkelijk een hypotheek voor krijgen. Je praat over een prijs van 120.000 euro, inclusief de kosten, overdrachtsbelasting en dergelijke. Zit je op 130.000 euro. Nou, als je dan met twee mannen werkt en je bruto, en je brutojaarslaat is van 20.000 euro, samen 40.000, dan kun je al 190.000 euro Lenen, maar dat willen de Polen niet. Ze willen een lager bedrag. Ze willen minder betalen, dus ze kopen ook de goedkopere huizen. Kopen ze. Toch ziet dit huis er niet goedkoop uit. Dit ziet eruit als een nette mooie woonwijk. Ja, maar, maar dat, zijn dan, dat, dat zijn dan de Limburgse prijzen. Ik denk in het Westen zal het wel een stuk duurder zijn. Dat zullen ze wel 2 ton of 2,5 ton kosten. Maar, hier... maar toch, het blijft toch een aardig bedrag. Dat verdien je toch niet met aspergeblukken? Asperge steken, heet het geloof ik. Nee, nou, eh, 20.000 euro, dat is bruto. Dus dat eh, bruto 600 euro of 1500 euro, dat heb je toch snel, eh, je toch snel als maandsalaris. En, eh, en het is niet zo dat ik de aspergeplukkers als klant heb, want, want dat zijn de seizoensargumenten. Arbeiders zijn dat, die komen en die gaan weer. Maar eh, ik heb meer de klanten die, eh, die al een aantal jaren hier werken en die hier ook blij, eh, blijven wonen en willen blijven wonen. En die willen zich hier gewoon echt vestigen, gezin stichten, et cetera. Jongere mensen. Dus dat zijn niet de standaardpolen waar men altijd over zegt, ja, die zitten met z'n twintig in een huis, die drinken bier en verder zie je ze niet. Nee, dat, uh, dat maken we hier, uh, dat maken we hier uh, niet mee. Dat is hier niet het geval. Dat kan misschien op, op het uh, goed op het platteland... als ze ergens uh, in, in een of andere keten moeten schaften of zo... en dat ze zes of zeven dagen werken en ze gaan dan nog een pot bier drinken. Dat kan ik me voorstellen. We gaan even aanbellen bij een van uw tevreden klanten... Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Monika? Ik heet Monika Litvin. We zouden eigenlijk binnenkomen, maar u zei doe maar niet, want ik ben nogal druk bezig. Ja, Wat bent u aan het doen? Druk bezig met de verbouwing, dus ik heb nu net een dakkapel erop, een kamer langs het huis. Dus het is allemaal een beetje, ja, toch wel hard bezig. Uh, nou heeft u natuurlijk veel contact ook met andere mensen hier uit Polen. Uh, merkt u ook dat zij steeds vaker zich hier willen settelen en in een huis willen kopen? Ja, dat klopt, omdat ja, je is gewoon werk, je is... Uh... De huizenmarkt, die huizen zijn gewoon mooi. En de buurt. Dus als je al hier al een paar weken bent, dan heb je al zoiets van wauw. Ik wil graag hier blijven. Want Limburg is gewoon een mooie, mooie landschap. Er wonen ongeveer 20.000 Polen in de regio. Um, dus genoeg potentiële klanten. Vanavond heeft u een informatieavond. ook Met speciaal Poolse tolk en allerlei andere extra voorzieningen. Wat verwacht u daarvan? Nou, ik ben snel tevreden als er een procent of tien van die 20.000 Polen komt in het stadion de koel. Cool, daar hebben we de koffie voor klaar en ze zijn allemaal welkom, maar het zullen er uiteraard niet zoveel zijn. Dus de vraag, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel dat er komen? En dat is via netwerken van Polen, is dat eigenlijk gegaan? Want je kunt geen advertentie in de krant zetten, want er wordt niet gelezen door Polen. Dus ik laat me even verrassen wat er vanavond gaat gebeuren, maar we zitten er klaar voor. Eh, tot slot, wat is uh, succes in het Pools? Succes in het Pools is. Dank u wam wszystkim dat was succes. Dat is te moeilijk voor mij om even te herhalen. Maar in ieder geval succes dan in Nederland. Dank u wel. Alsjeblieft, Marielle Beersma-Stad. Straks, Afghanen mogen nog steeds geweld gebruiken tegen vrouwen. Maar eerst. Two, one, go. Deze dag, 1990. Op de markt in Roermond worden de twee Australische toeristen neergeschoten. De ene man ligt op straat, de andere in de auto. Ja, deze dag in 1990 begint het politieonderzoek. Naar de moordaanslag van die nacht in Roermond. IRA-terroristen denken twee Britse militairen te doden... maar het blijken twee Australische toeristen. Omwonende Jos Heitzer was een van de belangrijkste getuigen... in het politieonderzoek. Wij zaten thuis in de huiskamer gezellig bij elkaar... met vrienden uit België. Toen we opeens dus knallen hoorden... Ik heb gewacht tot uh, het schieten was opgehouden. Toen hoorde ik dus een auto hier de straat afkomen... met gierende banden dus door de bocht. En die man die naast de bestuurder zat... die zag ik dus dat hij een uh, stanken, of hoe dat ding mag heten dus ook naast zich neerlegde. Hij bukte zich, dus ik kon zijn gezicht dus ook zien omdat het licht in de etalages hier overal uh, aan was, daarna ben ik naar beneden gegaan. Ik ben naar de markt gerold en ik heb die auto daar zien staan en een gillende mevrouw gehoord. En ik heb dus dat slachtoffer uh, in de auto zien liggen. IRA-tuig. Dat staat op een van de vele bloemstukken en kransen die vandaag gelegd zijn op de plaats waar de IRA zondagavond twee Australiërs doodschoot. En alleen omdat ze in een auto met een Engels nummerbord reden. Er heerst angst in Roemond. En het stadsbestuur zegt niets tegen dit soort aanslagen te kunnen doen. In feite staan we machteloos. Met het politieonderzoek na drie dagen kwamen ze dus uh, voor een buurtonderzoek. Toen kwamen ze dus achter dat ik dus ook veel meer gezien had. Het gaat om de 26-jarige Paul Jukes. Afgelopen nacht werd hij na een grootscheepse speurtocht in de bossen bij Kaam opgepakt. De politie van Roermond heeft nu vastgesteld dat zijn vingerafdrukken overeenkomen met de afdrukken die daar gevonden zijn na de aanslag op twee Australiërs. Nu de politie dit bewijs in handen heeft, ziet het er naar uit dat die moordaanslag kan worden opgelost. Nou, er werd dus ook afgesproken dat wij vermomd, mijn ex en, en ikzelf, dus vermomd naar de, de rechtbank zouden gaan. Daar is allemaal niets van terechtgekomen. We zijn er helemaal niet naartoe hoeven te gaan. Ik voelde me op dat moment, na de aanslag zelf, niet onveilig. Wel mijn familie hier verder, dus mijn dochter en mijn ex, die waren dus wel... Uh heel bang dat, ja, dat ze ons vergrazen zouden nemen. Veroordeelde de rechtbank een van de vier verdachten tot 18 jaar gevangenisstraf. Maar het hof zegt nu dat hoewel de getuigen waarheidslievende mensen zijn, hun waarnemingen toch niet betrouwbaar kunnen worden genoemd. En dus kan niet worden bewezen dat de Noord-Ieren schuldig zijn. Die zijn vrijgesproken hier op de rechtbank, wat tot onbegrip van alles en iedereen die, die dit meegemaakt en gezien heeft, ja. Zelfs de politiemensen snappen het nog niet. Laterna hebben we dus wel gehoord dat ze van de hoge handen verder niets mochten doen om verdere problemen met deze uh, iere mensen, dus uh, ja, om daar gedoe mee te krijgen. Wij moesten dus gewoon ophouden omdat de rechters bedreigd werden. Die zouden dus ook in de knieën geschoten worden. Dat is toch geen gerechtigheid. Jos Heitzer, een van de belangrijkste getuigen in het politieonderzoek... destijds in 1990, toen de IRA-terroristen... twee Australische toeristen doodschoten in Hoermond. Sometimes I feel like one woman kicking as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 the woman het is acht minuten voor tien uur luistert naar de KRO op Radio 1. Een wet die de rechten van Afghaanse vrouwen zou bevorderen... is door het parlement in het land afgewezen. De wet die in 2009 ondertekend werd door president Karzai... stootte veel conservatieve parlementsleden namelijk tegen het hoofd. Contact nu met Harry van Bommel, tweede kamerlid voor de SP... die zit in de studio in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een kamerdag. Bent u stiekem aan het spijbelen in Amsterdam of niet? Nee hoor, de, de kamer die begint om 2 uur met het vraaguur en daar ben ik gewoon bij. En u hoeft geen fractievergadering bij te wonen? Dat gaat later nog wel gebeuren. Oké, okay, goed. Uh, laten we het, uh, ons beperken tot de zaak waar we hierover praten. Uh, namelijk, uh, uh, die wet die is afgewezen. Dat betekent dus dat Afghanen geweld mogen gaan gebruiken... en blijven gebruiken tegen vrouwen. Ja, dat klopt. Uh, deze wet zou uh, in Europa als een heel gewone wet gezien worden. Want deze wet verbiedt verkrachting, deze wet verbiedt vrouwenhandel... die verbiedt gedwongen huwelijken, die verbiedt vrouwenmishandeling. Uh, nu is het zo dat vrouwen die uh, verkracht worden... die komen in de gevangenis wegens seks buiten het huwelijk. Vrouwenhandel is toegestaan. Gedwongen huwelijken vinden op grote schaal plaats. Er zitten heel veel vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenmishandeling en geweld tegen vrouwen, zitten nu in de gevangenis. Ja. Deze wet zou dat omdraaien, ja. die zou de dader strafbaar stellen. Maar helaas, het parlement heeft deze wet die inderdaad in 2009 alles opgesteld, verworpen. Dus deze wet zal niet van kracht zijn de komende tijd. Nee, het lijkt wel alsof de Taliban weer terug zijn. Nou ja, die zijn ook nooit echt weg geweest, geloof ik daar. Maar... Dat klopt. Dat klopt. De Taliban heeft nog steeds, net als andere conservatieve groepen, de invloed weten te behouden in de Afghaanse samenleving. En dus ook, dat zie je dus ook vertaald, in parlementsleden. Het zijn gewoon gekozen parlementsleden die uh, deze wet tegenhouden. En dat is dus onaanvaardbaar. Wij bouwen daar een samenleving op, met, uh, ook met Nederlandse militairen... een internationale troepenmacht, ja. met ontzettend veel donorgeld... dat richting Afghanistan gaat. Maar dat wordt een samenleving waarin een, de helft van de samenleving... niet mee mag doen, nee, de vrouwen. Maar, nee, maar goed, die wet ligt al sinds 2009 op de planken. Toen waren wij toch in Oersgan en uh, Elders, Afghanistan is dan nog zeer actief. Ik meen ook met uw steun. Uh, uh, hadden we dan die wet niet eerder moeten invoeren daar? Nou ja, uh, wij kunnen die wet niet invoeren. Nee, maar we hadden wel druk kunnen uitoefenen op de zittende president daar. Dat was toen ook al Karzai. Dat is zeker waar. Dat is ook gebeurd, want de president heeft die wet wel getekend. Alleen we zien nu het parlement wat een stuk weer barstiger is en wat alles maken in de Afghaanse samenleving. Dus ook de, de, de ultra-conservatieve uh, fundamentalistische uh, stemmen vertegenwoordigt. Ik denk wel dat er nog wat kan gebeuren, want nog steeds geldt dat Afghanistan in hoge mate afhankelijk is. Hè. Voor, voor 90% is die economie afhankelijk van steun uit het Westen. Nou, aan die steun zouden voorwaarden moeten worden verbonden. Voorwaarden dat iedereen in Afghanistan veilig is, dus ook de vrouwen. Verder zou ook Nederland, die projecten heeft in Afghanistan, die zou juist die projecten kunnen steunen die de positie van de vrouw versterken. En tenslotte, Nederland heeft daar nog een politietrainingsmissie. Laat die politie die daar opgeleid wordt door Nederlandse trainers ook in hun opleiding meekrijgen dat rechten van vrouwen gewaarborgd moeten worden. Ja, maar goed, dan kan je tegen politieagenten in de opleiding zeggen, maar als het parlement vervolgens zegt, je hebt je aan de wet te houden, zeker als politieman, ja. Nee, dat klopt. Het zal dus nooit voldoende zijn om alleen dat laatste punt uh, te bevorderen, dat die agenten meer zicht krijgen op rechten van vrouwen. Overigens zijn er ook vrouwen onder die agenten, dus je mag verwachten dat die discussie daar binnen die opleiding wel plaats heeft. Veel belangrijker is de steun. De steun die er gegeven wordt, financiële steun. Hè, er worden letterlijk salarissen van Afghaanse uh, agenten, uh, Afghaanse uh, militairen worden betaald, ook door Nederland en door andere Europese landen en Amerika. Nou, aan die steun, aan die financiële steun, zou de voorwaarden verbonden moeten worden dat rechten van vrouwen in Afghanistan ook wettelijk gewaarborgd zijn. Dus geldkraan dicht als deze wet uh, definitief niet doorgaat? Ja, ik vind dat we het principe uh, meer voor meer en minder voor minder, dat we dat moeten hanteren. Dus als er een betere wet komt, dan kan men uh, meer steun krijgen. Uh, gaat uh, een goede wet niet door? in dit geval vrouwenbescherming, dan moeten ze minder steun krijgen, inderdaad. Nou heeft minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan uh, gezegd... dat ze de Afghaanse vrouwen niet in de steek zal laten. Hoe kan je dat zeggen als het parlement tegen zo'n wet stemt? Ja, die twee dingen die staan op gespannen voet met elkaar. Uh, wij zullen de minister daarna vragen. Um, want alleen maar uh, uh, management by speech, dus uitspraken doen... dat we vrouwen niet in de steek laten. Ik denk dat de vrouwen in Afghanistan zich door hun eigen parlement... in de steek gelaten laten voelen, dat op de eerste plaats. Maar dat zij uh, in de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking... een bondgenoot zoeken en ook moeten vinden wat mij betreft... dat staat als een paal boven water. Dus echt steun aan projecten die de positie van vrouwen versterken in Afghanistan. En anders de geldkraan dicht. Precies. Weet u, weet u trouwens wanneer je samen Woont, of niet? Um, ik heb daarover in de krant gelezen dat dat al zo kan zijn wanneer je samen een ontbijtje eet of naar de radio luistert. Um, ik heb me voorgenomen dat voorlopig maar niet meer te doen met vrouwen waar ik niet mee samen woon. <laughs> <laughs> niet meer, zegt u. De oudere Bond wil in ieder geval duidelijkheid. Zometeen hoort u dat in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Meneer Van Bommel, ik dank u zeer. Heel graag graag. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.